PvdA-leden klaagden dat de partij niet was uitgenodigd voor het begrotingsoverleg, maar Samsom zei dat dat een misverstand is. Hij zei de partij was wel uitgenodigd, maar mocht alleen bij het kruisje tekenen. Door de verhoging van het hoge BTW-tarief zijn huishoudens volgend jaar zo'n 15 euro per maand extra kwijt. In 2014 wordt het ongeveer 30 euro per maand. Dat heeft het ING Economisch Bureau berekend op verzoek van de krant Het Parool. In het bezuinigingsakkoord is afgesproken dat het hoge btw-tarief van 19 naar 21 procent gaat. IAG verwacht dat huishoudens erop achteruit gaan, omdat artikelen duurder worden en de lonen waarschijnlijk niet meestijgen. Op de A6 is bij een kettingbotsing een boot van een aanhanger gevallen. Daarbij raakte één automobilist gewond. De botsing was bij de ketelbrug in de richting van Lelystad.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 Ah, wat een top liedje. You will lose in the news. If this is it. En van harte welkom een nieuwe Entertainment View. Zaterdag de 28ste van april. En uh, ja, ik heb een mooie week gehad hoor. Zeker weten. Ik ben namelijk dinsdag naar de wereld draait door geweest. Hey, ja, ja, ja, ja, gewoon live, uh, live in de uitzending. Je uh, kan je opgeven via de site van de VARA. En dan werd ik teruggebeld. Hé, hey, wil je dan dinsdag komen? Ja, echt. Ik ben geweest. En het is echt te gek. En um, ja, de wereld rijdt door. Elke, uh, elke dag, wat zal het zijn? 1 miljoen kijkers. En dan zie je die studio en dan denk je van... Nou, is dit het. Klein, klein, dat verwacht je niet. En het is echt heel erg leuk geweest. Ik heb een uh, aantal foto's gemaakt. Ik zal dat straks even op de Facebook van Entertainment for You zetten. Je krijgt uh, namelijk een uh, klein introje van Matthijs van Nieuwkerk En die zegt dan wie er komen. En het uh, was echt heel erg te gek. Onder andere was uh, Prem was er. Erik Corton, Roel van Velsen. Ik kan nu weer grappen maken over zijn lengte. Ga ik niet doen, want iedereen doet dat tegenwoordig. Maar het was echt heel erg leuk. Zometeen een foto kan je zien op de Facebook van entertainment for You. Ook natuurlijk Champions League gekeken. Barcelona, Chelsea. En wat heb ik een hekel gekregen aan Chelsea. Volgens mij kunnen ze beter gaan handballen, want met die handbalverdediging paste het er meer bij. Want het, echt was, het, het was echt anti-voetbal. Maar ja, het werkt wel. Chelsea in de finale tegen Bayern München, die speelde woensdag, tegen Real Madrid. En wat was ik blij met de misser, de penalty, die Ronaldo had gemist. Want wat heb ik een hekel aan die gast. Arrogant. Maar ja, het was, dat was wel een hele leuke wedstrijd. Bij München-Chelsea had niemand verwacht natuurlijk. Hey, straks een uh, round-up van uh, Koninginnedag 2012. Wat is er te doen in Zandvoort? Misschien wil je weer ergens anders heen. Haarlem, overzichtje. En Amsterdam. Wat kan je doen? En het nieuwe item. Je hoorde het net al bij Zandvoort uh, op zaterdag. Het populairste liedje in Griekenland. Het nieuwe item is als volgt. Elke week nemen wij een land. En wat zijn daar nou de hits? Wat zijn daar de populairste? Waar luisteren uh, de, de, de, de mensen die daar wonen? Waar luisteren die daarna? Nou? En deze week dus uh, Griekenland. En je hoort het straks. En uh, nieuws over de Jacksons. Ja, want de Jacksons willen weer samen de studio induiken. Meteen na de, uh, de tour gaan ze de studio in om nieuw materiaal op te nemen. Dit zegt de oudste broer Jackie tegen het Amerikaanse muziekblad Billboard. De vier broers starten op 18 juli met hun Amerikaanse tournee. De mannen zullen dan ook wat danspasjes laten zien... Dat is een behoorlijke uitdaging, want ik ben niet meer zo soepel als vroeger, zegt de oudste broer Jackie. En dan zat ik te denken, de Jackson, zonder Michael Jackson, is volgens mij hetzelfde als een BH zonder borsten. Ja, en dan loopt het systeem hier vast, dat is, uh, dat is jammer. Uh, kan gebeuren, dat is natuurlijk de charme van radio, maar het um, heeft ook weer voordelen, want ik kan vertellen dat we zometeen even een round-up gaan doornemen wat je kan doen met dag. Wat is er met dag te doen hier in Zandvoort, um, je hoort het zometeen, wil je liever niet hier in Zandvoort blijven, maar wil je ergens anders heen, bijvoorbeeld Haarlem, dan overzicht... Is ook Haarlem te klein? Dan heb ik uh, ook nog een heel klein overzichtje van Amsterdam. I can get you sleep. I think about the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 Deze band ken je van Down Under Maar dit is ook een fantastisch liedje Man at Work hoorde je Overkill En uh, Man at Work was uh, afgelopen maand nog in de nieuws Want bandlid Greg Ham Was uh, donderdag 18 april dood aangetroffen in zijn huis Hamm speelde onder meer Keyboard, saxofoon en fluit van de band Hamm werkte trouwens de laatste jaren Als gitaarleraar nou, Het is maar dat je het weet Ja lekker Een lekker jazzy muziekje erbij het heeft allemaal te maken met uh, dag, Want uh, aanstaande maandag is het zover. Wat is er te doen? Stel je voor je loopt bij Zandvoort. En uh, afgezien van natuurlijk de rommelmarkt dat er is. Heb je natuurlijk ook nog meer evenementen. Waaronder in het ochtendprogramma een taartenwedstrijd rond zonsondergang. Of wel, opgang, sorry. Want dan is het wel heel erg, uh, heel erg laat. Zonsopgang, uh, een taartenwedstrijd. en nou, Natuurlijk... Rommelmarkt. Maakt niet uit hoe vroeg. Volgens mij mag het vanaf uh, 7 uur, als ik het goed heb, tot uh, 2 uur. Dat nou, is uh, toegestaan op de gehele Louis-Davidstraat en op de Prinsessenweg met uitzondering uh, van het bustraject. Buiten dit terrein wordt er geen rommelmarkt toegestaan. Dus let er even op. Vanaf half 10 het Raadhuisplein. De jeugd van de turnvereniging OSS geeft weer een spettende demonstratie. Dus wil jij de turners bekijken? kan bent uh, Welkom bij het uh, Raadhuisplein vanaf half 10. Ook er is er een uh, officiële opening. Ja, echt waar. Dat is ook op het Raadertplein. Vanaf half elf tot kwart over elf. En nou, een drukke boel op het Raadertplein. Vanaf uh, vijf over half elf is er een ballonnenwedstrijd. Nou, wil je meedoen met die ballonnenwedstrijd? De ballonnen, uh, de ballonnen worden uitgedeeld uh, vanaf kwart over tien. Een Er nou, Zijn er veel kinderspelen. Kinderen van uh, twee tot en met twaalf jaar... kunnen meedoen aan uh, verschillende activiteiten... in de Haltestraat en de Zwaluwestraat... Um, vanaf 12 uur tot 4 gaat dit uh, plaatsvinden. Je kan je inschrijven vanaf 11 uur bij de inschrijftafel naast Café Nuf in de Haldenstraat. Nou, onder andere um, kan je dan lekkere dingetjes maken. En je kan je laten sminken. Nou, ja, natuurlijk... Um veel te doen hier in Zandvoort, ook al bij Café Koper. Loop je nou door het dorp en zie je nou veel gebeuren daar. Dat klopt, want um, 30 april, natuurlijk koningendag. zingt het geme gemengd Zandvoorts Koper Ensemble. Weer de oude op het um, Koninginendag voor de derde keer en daar zijn wij trots op. Al dus staat het hier. Smiddags na de Tompoes uh, is het de beurt aan Henk Jansen. Hij treedt live op van 3 uh, van tot 6 en zal zorgen voor de sp speciale... Kopertje en zoals Henk alleen dat kan. Ja, Koper is natuurlijk bekend, eh, ongetwijfeld loop je daar langs het Kerplein 6. En uh, ga even kijken bij, uh, bij Henk Jansen. Nou is er natuurlijk uh, in Haarlem ook nog wat te doen. Ben je zand, wat een beetje zat en denk je nou ik wil toch het iets groter aanpakken. Dat kan natuurlijk. In Haarlem, onder andere op de Nieuwe Groenmarkt, zijn er optredens van Boomklats en Baskerviel. Echt te gek. Moet je, uh, moet je even zien. Het begint vanaf 12 uur en gaat door tot uh, 11 uur in de avond. Ook op de botenmarkt zijn er uh, vele optredens. Waaronder van de Tansmeisters. Dat is een trio van de Haarlems beste DJ's. Van 9 tot 11. Het Klokhuisplein is er uh, ja, leuk voor de kinderen. Een kinderdisco. En in de kerk is er een, uh, ja, de hele dag ook dingen te doen. Waaronder een Zing Zing In. De grote Bavo-kerk. Kerk is dus open vanaf 9 uur en er vinden evenementen plaats tot 12 uur. Lange Herenstraat, er is een um, grote de, DJ line-up. Waaronder uh, de Flying Circus, Mark Boon. Kan je langskomen. Nou, genoeg te doen dus in Haarlem. En wil je daar nog groter aanpakken, dan kan je naar Amsterdam. Amsterdam is natuurlijk het uh, best, bezochte, uh, best, best bezochte plek um, in Nederland wat betreft Koninginnedag. En um, nou, in Zandvoort, of in Zandvoort in uh, Amsterdam, zijn er. Um, ...meerdere evenementen doen, waaronder het Slam FM-feest. Vorig jaar was het op het Remmansplein, mag niet meer. Dit jaar is het voor op het Java-eiland. Dus hou er even rekening mee, is gratis toegang. Nou, onder andere is, uh, op het Amstelveld is de uh, Sounds of the Loft. Um, even kijken, nou, allemaal kleine evenementjes in het centrum. Een aantal grote evenementen in de buiten, buiten het centrum... Natuurlijk is er ook weer kermis op de Dam. Nou, kortom, gezelligheid in Amsterdam. Ik ga naar Amsterdam, dat kan ik je nu al melden. Oh ja, voor de duidelijkheid: er is geen 538 feest op het Museumplein. Dat is afgelast vanwege de grote druk die het elk jaar trok. En dus ook um, ja, veel problemen die er kwamen. Nou, tot zover Koninginnedag, evenementen. Wat je ook gaat doen, veel plezier. Ik ga naar Amsterdam. Ik ga daar lekker rondlopen, lekker een drankje doen. Lekker praten met mensen, je kent het wel. Ehm... Um... En volgens mij gaat CFM ook iets met de Koninkendag doen. Nou, houden zij het in de gaten, www.cfmsandvoort.nl. Meer evenementen zijn ze te vinden via www.vvstandvoort.nl, www.harlem.nl en www. Amsterdam.nl van Zandvol op 106.9 Everything has Is dit een voorbode op het uh, komende... Morgen bijvoorbeeld, komende zondag... Of komende maandag een lekker zonnig... Uh, zonnig weertje. Hoort deze muziek bij toch? Vandaag is er wat meer Maar het maakt niet uit. Yo, de Jamaica is Space Cowboy. Luister naar Entertainment View hier op ZFM Zandvoort. Met zometeen een nieuw item. Wat is nou het populairste liedje... In het buitenland? We nemen elke week een, uh, een land. En we gaan kijken wat daar in de hitlijst staat. En deze week... Nemen wij Griekenland. Benieuwd wat er in die hitlijst staat? Je hoort het zometeen. Naast Spiller en Jets. ZFM samen met Sophie Ellis Baxter hoor die uh, Groove Yet. En het is tijd voor het nieuwe item hitlijst van een land in de wereld. Zo moet ik het maar even. Met deze week een land die de laatste tijd veel in het nieuws was, namelijk uh, Griekenland. Het is een land met uh, bijna 11 miljoen inwoners, 127 bewoonde eilanden en de hoofdstad is Athene. En wat luisteren de Grieken nou op dit moment? Dat is de vraag. Ik heb een overzichtje voor je. We, kijken, we bekijken dit door middel van de top 40 van Griekenland. En uh, nummer 1, dat is op zich niet bijzonder, die heeft ook heel lang op nummer 1 gestaan in Nederland. Gautje en Kimbra, Somebody That I Used To Know. En in elke lidlijst in uh, heel Europa staat natuurlijk een, uh, vaste hitjes. Waaronder de nieuwe van Kelly Clarkson, die staat op uh, nummer 9. Stronger, What Doesn't Kill You. Op nummer 16 Jesse J, Domino, Lana Del Rey, Videogames staat er nog steeds in. Op nummer 15 Black Keys, Lonely Boy, Sean Paul, Alexa Jordan, Got to Love You op 12. En dat is een beetje het overzicht van de hitjes. Maar natuurlijk zijn er ook liedjes in die wij helemaal niet kennen. En die de Grieken juist wel luisteren. Voorbeeld, op nummer 8 stond vorige week op nummer 5 TNS featuring Demi en Oge. Het nummer heet Mona Promposta. En zo gaat ie. Ja, dat klinkt wel lekker. Hè? Gezakt van vijf naar acht. Mona pro en uh, natuurlijk ook nog meer muziek die wij helemaal niet kennen. Waaronder deze. Vorige week op nummer drie, nu op nummer vier. Rac featuring Mike. En het, uh, het liedje heet Ace Mena es Apogo. Zo heet het liedje. <middels> Viva ah, Dit is dus ook een hit in Griekenland. Vorige week nummer 3, nu op nummer 4. En wat staat er dan op nummer 2? Want op 1 hadden we Gotje somebody that I used to know. Nou, op 2 staat Adrian Sina en Sandra N. Angel. is dus op nummer 2 op dit moment in Griekenland... de grote hit, Adria Sina en Angel. En elke week gaan we nu dus een volledige plaat draaien. Een liedje dat dus erg populair is in Griekenland. Um, of in dat betreffende land. En de nieuwste binnenkomer... of eigenlijk ook de hoogste binnenkomer... is van Elena Forera en Midendistis. Ja, zo heet hij echt. En um, de nieuwste binnenkomer is binnengekomen op nummer zes. Even een grote hit... In Griekenland heet To Party De Stamata. Yeah. Δεν ξέρω που βρίσκομαι, ίσα ίσα που βλέπω μπροστά μου. Ακούω με στα αυτιά μου την καρδιά μου μόνο. Πιέσει όλε αυτές οι καινούριε, οι φίλε μου και πε μου γιατί βγάζα από τα εσώρουχα τι μπύρε μου. Ε, ε, ε. Γεια Έχω πάνω μου σημάδια από κρατσουμιέ φιλιά. και κι όλα αυτά κι κάτω. Μ'alo πέρασα καλά. Αλλά μου είναι πιντά λεπτά τα κεφιά. Τα δύο κινητά. Η μου λέει Αγκαλιά με το σκυλό. Απ' τη στρογγαριά κάτω. Καλά ήμουν αγαλά. Δεν θυμάμαι τι συνέβη το βράδυ. Μα βρέθηκα δεμένο και ανυγμένο με λάδι. Και άραζα από όσο θυμάμαι yeah. Βρίσκω το πάτο μαγεωμάτο πολλά νόητ φώτος Δεν τα πιστεύω αυτά που βλέπαρα στην πόζα Πρώτος ήμουν ακάμπλα στην πανιέρα Μιλώτας στη ζαμπανιέρα μου καμποής Και το άλλο γόγω ήταν η καμαριέρα Τώρα ψάχνω κάτι να πιω Εκεφαλικά ζαρή και φυσικά το στόμα στέγνω no. Τώρα ψάχνω κάτι να πω Του τι που σ' αγαπώ Αλλά θα μείνω Εδώ Dit is dus in Griekenland. Nieuwe item hoor je vanaf nu elke week hier bij Entertainment For You. Met volgende week weer een nieuwe land. En wat zijn daar de hits? Je hoort het volgende week door Elena Forera Miden Stidis. Uh, ik blijf het nog toch moeilijk vinden. Miden Istis, Griekse naam. En op nummer 6 binnengekomen in Griekenland: To Party Den Stamata. Een Fijn liedje, zegt de crusaders op CFM. Jorden street live. Het is kwart voor uh, zes. Zaterdag de 28e van april, de zateravond van Zandvoort gaat beginnen. En um, even een um, round-up, even een rondje maken van het regio nieuws. Wat de afgelopen week in Zandvoort. En de omgeving is gebeurd. We beginnen met nieuws over een hotelgast die is overleden. Want de identiteit van de overleden man die zaterdagmiddag werd aangetroffen op het strand van Bloemendaal is bekend. Het gaat om een 39-jarige man uit Seoul. De man was een aantal dagen op bezoek bij familie in Nederland en verbleef in een hotel in Zandvoort. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen sprake is van een misdrijf. En de politie kreeg op donderdagavond 26 april een melding van een over de kop geslagen auto... In de burgemeester van Alvenstraat in Zandvoort. De beide inzittenden waren inmiddels uit het voertuig gekropen. Eén van hen, een 21-jarige Zandvoorder, is naar controle, voor controle naar een ziekenhuis vervoerd. De bestuurder, een 24-jarige Heemstedenaar, is in een flauwe bocht met vermoedelijk te hoge snelheid over een verkeersdrempel gereden. De man is hierna over de macht over het stuur verloren, waarna hij een stoeprand heeft geraakt en de auto over de kop is geslagen. Het voertuig heeft het uh, hek van het circuit van Zandvoort geraakt. De bestuurder wordt nog verhoord en de politie maakt een proces voor baal op. En een wielrenner is gistermiddag gewond geraakt door een botsing met een bus op de busbaan aan de burgemeester van Alvestraat in Zandvoort. De fietser heeft waarschijnlijk uh, de bus was, uh, geen voorrang verleend. De fietser is afgevoerd naar een ziekenhuis. De passagier van de bus raakte liggenwond, maar kon er behandeld worden. De bus is flink beschadigd. En we doen nog eentje, want de nieuwe school voor de Wim-Gertenbach college in Zandvoort komt op dezelfde locatie als waar de school nu staat. Eerst zou het college op de plek van verzorginghuis huister, uh, huis in de Duinen komen, maar dat ...plan is van de baan. Dat laat schooldirecteur Fred van Zanten weten. Doordat de school niet verhuisd... ...kan er eindelijk met de bouw van een nieuw gebouw... ...begonnen worden. Sinds 2010 wacht het schoolbestuur op het start zijn. Het schoolbestuur wil dat de school... ...modulair gebouwd wordt... ...zodat er zo min mogelijk tijd verloren gaat. Wanneer er daadwerkelijk... ...gebouwd gaat worden... ...is nog niet duidelijk. Van Zanten zegt in het huisdagblad van zaterdag... ...als alles mee zit... En vlekkeloos verloop hopen we volgend jaar mei na de eindexamens te kunnen beginnen. Maar dat is nog onduidelijk. Wordt dus vervolgd. Zeef hem Zandvoort en hier is Ed. So not you, so not me. Day is the ball that left in my Our words were unintended. But now they come to me. Fijn Ed Struilaard. Sonat Ju, Sonat Me. Ook wel bekend onder de artiestenaam Ed. Ja, echt waar. Het artiestenaam is Ed. Het kan ook heel eenvoudig zijn. Uh, check zijn album. Wat een fijn liedje staat erop. Sonat Ju, Sonat Me hoorde je hier. Zometeen uur twee entertainment view. Met uh, onder andere nieuws over een oud topcrimineel die een plaat uh, gaat opnemen. Nou, dan kan je wel raden over wie het gaat. Ook natuurlijk het uh, tweede uur. Popstar Henry, hij gaat ons vertellen wat er is gebeurd op Showbiz nieuwsgebied. En nieuwe muziek van Johan Derksen en Wilfred Genee. Je weet wel van Football International, dat allemaal tweede uur, je hoort het um, ook ja, ja, later. Zometeen muziek van uh, Michael Jackson, maar je hoort het eerste nieuwe van Jeroen van der Boom. Kom maar op. De nieuwe van Jeroen van de Boom, kom maar op. Zometeen muziek van Michael Jackson. Ook nieuws, weer en verkeer met Jubi Stubinitski. Volgens mij heet hij zo, hè? Komt eraan. TV ZFM Text TV op kanaal 45. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.